De van van Kamer, het zijn rechtsnaal. Supporters kunnen onderzoek doen naar de financiële gang van zaken binnen de organisatie.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 De omstreden Amerikaanse ondernemer Martin Screlly... is weer gevangen gezet na een bericht op Facebook. Hij had 5.000 dollar uitgeloofd voor een haarlok van Hillary Clinton. De rechter ziet dat als aansporing tot moord. Screlly hangt dan een gevangenisstraf boven het hoofd. Hij is eerder schuldig bevonden aan beleggingsfraude... en kwam vrij na het betalen van 5 miljoen dollar borg. Maar nu moet we dus weer de cel in... in afwachting van de uitspraak in januari. Een Brabantse school voor vmbo en mbo betaalt voortaan de studiekosten voor de 8.000 leerlingen. Scholengemeenschap De Roy pannen in Eindhoven, Tilburg en Breda neemt in het vervolg de kosten van excursies, kopietjes en een tablet voor zijn rekening. Vanaf volgend schooljaar komen daar de boeken bij. Voor de meeste ouders geldt dat enkele honderden euro's per jaar. De directie heeft dat besloten omdat de school het belangrijk vindt dat ook kinderen uit armere gezinnen goed onderwijs kunnen volgen. Het weer tot besluit, het is wisselend bewolkt met geregeld buien en kans op onweer. Met een middagtemperatuur van 14 of 15 graden is het vrij koel cool voor de tijd van het jaar. Morgen minder buien en minder wind, het wordt dan ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journalisme. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen.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 Ben je, ben je nog droog? Nee, ik ben nat. Ben je nat? Ja. Uh, Twee het, het, het, het, het, het, het, het, stappen over de stoep en je bent drijf. Nat joh. Ja. Ik sta verdorie gewoon voor de deur hier, hè? Ja. Met mijn autootje. Ja. En even goed, hartstikke nat. Zo. Ja. Yeah. Hoor je dat? Ik ben blij dat ik niet aan het klaar voor jassen ben. Dolly is nat. Ja. <laughs> <laughs> drijf. Moet je wel uitkijken met dat soort uitspraken, hoor. Nee. Is dat zo? No. Nee. Je bent toch uh, niet aan het klaar jassen? Nee. Nou ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Goedemiddag, dames en heren. Eh, oftewel, ah? goedemiddag luisteraars, daar zijn we weer. Gelukkig. Nieuwe, nieuwe eh? aflevering van Zandvoort uh, Lunch op deze donderdag, de 14e september. Ja. Waarin het gigantisch gaat regenen volgens Buijenradar. Uh, ja. Je ziet het groen op de kaart bijna niet meer. Het is allemaal blauw. <laughs> het is uh, echt ongelooflijk. Als we maar niet verdrinken... Ah, we zitten op de eerste etage voordat het zo hoog is. Oh ja, we, uh, wij, ja, ja. ja maar, ik, maar Ik bedoel Zandvoort gewoon. Het land. Oh, het land. Ja. Nou, valt wel ja. mee. Gaat, uh, we hebben goede afvoersystemen. Zo is dat. Ja, ja. Als ja, het, uh, het erg hard gaat dan komt mijn taxi straks gewoon met een roeiboot. Nou, <laughs> dat kan. Ja, dat kan. Ook. Moet ze met zo'n slaven drijven erom. Met zo'n drom. Boom. Boom. Boom. Boom. Ja, zoiets. <laughs> Groeien Jansen! Ja, nee, ik niet. Ik Ga zitten. Oh ja, ik, ik ben niet mijn man met die trom. Maar, <lacht> uh... Hallo zeggen, ik roei Kom op. Uh... Gaan we vandaag wat doen? Oh ja, we hebben natuurlijk vandaag uh... Natuurlijk, het regionieus. Oh ja? Uh, ja, het regionieus om half één, ja. om half twee. Ja. Dat moet jij doen. Oh, oh. dat wist je nog ja. niet. Nou, ja, ja. Oh, nou. Ik zal wel even kijken of er wat gebeurt. is. Dus. Ja. Maar nou, het is dus al gebeurd. Uh... Een bomen omgewaaid in Bloemendaal en zo. Stil uh, gaat hij alles verraaien. Ja, en, uh, dat wilde ik straks vertellen. In Beverwijk is er ook een boom omgewaaid. Bovenop ja. een historische muur van, huh? uh, oh, van, uh, van Scheibeek. Ja, Scheibeek is het eerste wat je ziet als je Beverwijk binnenkomt. Dat is een, een, een landhuis, een oud landhuis. En Heren. er stond bij de poort een uh, historische muur. En daar ja. is een bom op gedonderd. En die muur oh. is nu gewoon weg. Oh jee. Ja, ja. ja. Nou, ja. niet ja. helemaal, maar is wel ja. een, een gapend gat erin. Oh. Ja, een gapend gat. Oh. Erg hoor. Ja, nou, hele is dit, nou, dat is ook. En een oude muur. Het is, is niet geloven, dus uh -huh. het waren hele oude bomen. Het zijn hele bo oude bomen. Daar. Die staan ja, er maar hij al, al wel ziek geweest zijn. Een paar natuurlijk. honderd jaar of zo. Ja. Weet ik Na een paar honderd jaar word je wat zwakker, natuurlijk, hè. Ja, dan ja. je worteltjes uitdrogen. Ja. ja, Ja, je blaadjes worden bruin. ja, ja. Mm. Goed, ja. en verder ja. hebben we natuurlijk Artiest in het licht, hoewel het een zeer magere dag is vandaag. Ik heb Mager? er maar twee. Heel ik magere. heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dat weet ik allemaal niet. Hoor. Ik heb er maar twee kunnen vinden in. Ja. Uh, een goede lijst. Maar uh, goed, we zien wel. Ja. Het uh, is een hele magere dag vandaag. Ah, uh, oh, dat geeft niet. Ja, dus Gelukkig is... zijn we zelf niet zo mager. Dus dat dragen we ook weer uit. Zeker, dus er je ook die hele onbekende figuren erbij. Die, die ik dat al geeft jaar... toch niet? Het nee. zijn ook artiesten. Nou, dat nou, het wordt wel ja, een ik beetje weet bekend wel, want hoor. Zoals Logan Henderson, die ken je waarschijnlijk niet, maar wel, ik wel. Nee, wie is dat nou? Ja, Natuurlijk, die ken ik wel. Het stond niet eens in de lijst. Jawel. Nee, ja. niet gezien. En die, en die uh, nou ja, goed, we komen er zo wel op. We gaan eh, beginnen. <laughs> ja. Gaan we, we Henny het... nog bellen vandaag? Tuurlijk, eigenlijk? Ja, ja, ja, tuurlijk. Hè? ja kwart over één, hè? Ja. Na het, uh, ja. het cabaret. Ja. ja. ja een raar, oh, de... Rare overgang, hoor. Ja, een, ja. een rare overgang. Ja. Nou, hier komt hij. De eerste artiest in het licht. Ja. ja. De eerste artiest in het de... licht. Ja. Eén van de twee. Ja. ja. Als het gebeurt. Ja, het gebeurt weer niet. Nee. Oh jee. Even op het knopje drukken. Ja, daar is hij. Ja, maar ik had het jingle willen horen, hoor. Oh. Het snoer is ook niet goed. Nee, het uh, kraakt allemaal, hè? Ja, het snoert hier is niet goed. Oh. Ik ga even kijken wat dat is. Even een momentje. Hoor. Het is geen gehoor natuurlijk voor de luisteraar. Nee, hè? Nee. Maar ik eens even een briefje sturen. Hé, hey, Mark is het, uh, Ja, oké. Okay. Nou, ja. Zo. Ja, nou stop. Beter. Ja, beter. Voor jou, was een Amy Winehouse... kan ja, natuurlijk voor zo'n mensen dan altijd weer die hitjes gaan draaien. Maar ik denk, eh, laat ik eens wat anders uitkiezen wat niet zo bekend is. En wat wel heel erg mooi is. Dat is dan weer wel. Amy, eh, wat zei je? Ik zei absoluut heel okay. mooi. Heel Amy mooi. J. Dwinehouse werd geboren in Southgate. En dat is een deel van Londen. Op eh, 14 september 1983. En zij overleed in Camden, dat is ook weer een deel van Londen... op 23 juli 2011. Britse jazz en zoolzangeres. En ze werd bekend in het Verenigde Koninkrijk met haar album Frank. In de rest van de wereld werd ze bekend met haar album Back to Black. Met daarop natuurlijk de grote hitsingers Rehab en Back to Black. Uh, ze werkte onder andere samen met onder meer Mark Ronson. En dat bezorgde haar de grote hit Valerie... En een cover van een liedje van de band De Zoetens. Winehouse eh, kwam vaak negatief in het nieuws... vanwege haar alcohol- en drugsverslaving. En ze was de eerste Britse die eh, vijf Grammy Awards won. En je weet wat haar Belgische naam is, hè? Wat, van een Grammy Award? Nee, van Amy Winehouse. Nee? Amai Huiswijn? <laughs> Amai Huiswijn, ach goed. Ja. Goed, wow. maar uh, ze is natuurlijk bekend geworden met die grote nummers. Maar ik denk, we gaan gewoon eens een nummer draaien. Wat niet zo bekend is van haar. En wel heel erg mooi. Ja, ah, maar je hoort Love toch meteen. Dat is een da losing game. Zit er natuurlijk toch niet. Gaat ze toch zo in zitten praten? Het lijkt ook net steeds of je klaar bent met praten. Ja, ja. Ja. Oké, okay, nou, het zal. We gaan naar de Mavericks. And here comes my baby. Oude van de hè. Jawel. Tremeloos hadden er in de 60's al een hit mee en zei, nee, dat is nog eventjes een beetje over natuurlijk. Here comes my baby. Bie, bie, bie, bie, bie. Ja. En uh, het is uh, 16 over, al bijna 17 over, zegt potverdorie. En we zijn te laat, maar goed, maakt niet uit, we gaan gewoon nu de 3-in-1 instarten. Daar komt hij als alles mee zit. Ja, het zit mee. Drie in één. Met als gezamenlijk onderwerp de herfst. in New York It spells the thrill of first nighting Glittering crowds and shimmering clouds In canyons of steam Good to live it again Autumn in New York The gleaming rooftops at sundown Oh, Autumn in New York It lifts you up when you run down. Yes, jailers and gay divorces who lunch at the Ritz will tell you that it Divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York, you need no castle in Spain Yes Lovers that blessed the dark or oh, on the benches in Central Park Great autumn in New York It's good to live it again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 You're not here De muziek is uh, net zo afwisselend als de herfst zelf. Want het kan ook in de herfst natuurlijk nog prachtig mooi weer zijn. Uh, met een lekker zonnetje en temperatuurtjes zo lekker rond de 20 graden. Maar uh, de herfst kan natuurlijk ook zeer onstuimig zijn. En uh, nou, dat maken wij uh, nu dus gewoon mee. Hè? Ja, Ik jij ook ook bezig? ja het is nog helemaal geen herfst. Want die begint dus op 21 september. Nee, dat is helemaal niet waar. Want de meteorologische herfst. En daar houden we alle weerdeskundigen rekening mee. Die begint al op 1 september. Ja, zo gaat dat. En volgens de kalender begint de herfst pas op 21 september. Maar dat is. Ja, hoe ze daarbij komen, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, u hoort de drie zeer afwisselende werkjes. Met als gezamenlijk onderwerp de herfst. En als eerste hoort u de prachtige stem van Eva Cassidy. Met Autumn Leaves. Prachtig liedje trouwens. Wat waar nou? Misschien wel. ...duizenden uitvoeringen van zijn. Eh, als tweede... hoor u natuurlijk het legendarische duo... ...Ella en Louise. Oftewel Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Armstrong. Eh, Satchmo. Met het prachtige liedje Autumn in New York. En ja, u zult misschien wel gedacht hebben... Ja, ...blijft het zo sloom? Nee. Want als laatste hadden wij natuurlijk... Eh, ...uit de, de... ...musical The War of the Worlds... ...van Jeff Wayne... Hadden wij Forever Autumn gezongen door de legendarische Moody Blues zanger Justin Hayward. Dat allemaal. En dat waren dan de drie en eh, eentjes Ja, er komt er nog een straks in twee uur. Komt er nog een. Ja, ik, ik heb het beloofd. En Dolly Dolly had ook een idee over een drie en een. Omdat ze zo nat was. Had ze een, een, een, een, een leuke 3-in-1. En ik vind het dan zonde, hè? dat moet je dan niet laten liggen. Dus straks in de tweede uur krijgt u nog een 3-in-eentje. Ja. Wat hoor je weer verwend vandaag? Nou, ik, de luisteraars. Ja, nou, ja. ja. met een bonus. Wat een bonus. een oh. boom. Oh. nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en we zijn lichtelijk over tijd, maar dat mag de pret niet drukken. Iets uh, doordelijk, uh, nou zo is het. Dat is ook wel regelmatig overkomen in mijn leven. Maar goed, maakt niet uit, ik ben er heel gelukkig mee. Uh, het regionale nieuws van 14 september 2017, dames en heren, lieve luisteraars. Een automobilist is woensdagavond en dat is dus gisteravond weggerend na een aanrijding op de kruising van de Javalaan met de Krukjesweg in Heemstede. De bestuurder van de andere auto is door ambulancebroeders nagekeken en ondanks de flinke klap hoefde hij na de controle niet mee naar het ziekenhuis. Echter, politieagenten hebben van enkele getuigen een verklaring opgenomen. verklaring opgenomen... en meerdere getuigen hebben de man in een donkere jas zien weglopen. De politie zal een onderzoek instellen naar de bestuurder van de andere auto... en door het ongeval was de kruising tijdelijk deels afgesloten voor verkeer. Nou, nu is er een verzoekje vanuit de politie, want mocht u getuige zijn... en nog niet met de politie hebben gesproken... dan horen zij heel graag van u. Uh, zij verzoeken u om contact op te nemen... via het telefoonnummer 0900 8884. Door de hevige storm die gisteren over de regio raasde... is er in Bloemendaal een boom omgevallen... die weer op een auto is terechtgekomen... Rond 11 uur ging het mis aan de dokter Dirk Bakkerlaan... en viel de grote boom op de geparkeerde auto. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schade is groot. De brandweer is ter plaatse geweest om de boel te inspecteren... en een gespecialiseerd bedrijf uh, uh, zou de boom later weg gaan halen. Een vrouw heeft dinsdagavond bij het uh, NS-station in Haarlem... een stelletje mishandeld...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 konden ze er van doorgaan. Terwijl er woensdag 13 september code oranje werd uitgegeven... treinen uitvielen, bomen op de weg lagen en mensen liever binnenbleven... trokken 16 riders en ongeveer 5000 fans het strand bij Zandvoort op. Een zuidwestenstorm met vlagen van 100 km per uur... een strand vol fans en internationale topkaiters. Kortom... De perfecte conditie voor de Red Bull Mega Loop Challenge. Bij de spot in Zandvoort namen 16 internationale topkiteboarders het tegen elkaar op. om te zien wie nou de beste mega loop in huis had. En de jury koos uiteindelijk voor Joshua Emanuel. die met zijn steady mega loops. in deze barmhartige condities. het beste boven kwam drijven. Je bedoelt waarschijnlijk erbarmelijke conditie. Wat zei ik dan? Barmhartig. Ja, dat staat er ook. Ja, wat raar. Barmhartig. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk een hele rare uitdrukking. is een hele rare uitdrukking. Ja, dan kan je wel zien dat ik geen tijd heb gehad... om het nieuws even door te lezen. Of tenminste, hardop door te lezen. Geen generale repetitie gehad. Weet je wat het voordeel trouwens ook van, van, de, van deze Red Bull uh, Loops is? Nou? Dat ze geen Renault motor hebben. En geen vleugeltjes nodig. Ja, ja. <laughs> ja inderdaad. Ja. Anders had het niks geworden. We waren ook eens tot stilstand gekomen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed. Uh, Gertjan Bluis zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort lijsttrekker zijn voor het CDA. Hij heeft zijn voordracht geaccepteerd en zal de lijst aanvoeren. Richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Bluis is op dit moment wethouder Wonen, Zorg en Financiën. Daarnaast heeft hij de projecten Nieuw Noord en Entree Zandvoort onder zijn hoede. Voorzitter CDA Zandvoort Andor zandbergen is verheugd met de nieuwe lijsttrekker. Hij zegt gert heeft de afgelopen drie jaar veel voor elkaar gekregen in Zandvoort... en hij heeft onder andere de financiën op orde gebracht, het uitdagende zorgdossier goed opgepakt... En hij is de drijvende kracht achter de upgrade van het stationsgebied en de strategische investeringsagenda. De heer Bluis heeft bewezen midden in de samenleving te staan en oog en oor te hebben voor de Zandvoortse samenleving. Nou, wat dat betreft scharen wij ons achter de uitspraak van Andor Zandbergen. En tot zover even het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, nou u heeft het natuurlijk al gemerkt en we hebben het er al een paar keer over gehad. Deze middag kunnen we heel veel buien verwachten. Met een vrij krachtige, westeli vrij, ja, vrij krachtige westelijke wind... En de temperatuur gaat zo rond de 15 graden blijven hangen. Morgen hebben we eerst wisselende bewolking en kans op een bui. Maar in de middag krijgen we toch wat periode met zon, met een matige zuidwestenwind. Temperatuur kunt u verwachten zo rond de 16 graden. En tot zover het weerbericht van ons volgens onze eigen weerman Lex van den Horen van de meteopagina.nl. Positive Ruud, ik wou nog even een kleine intro geven met dit nummer wat gaat komen. Want vlak voordat ik hier naartoe ging, werd ik opgebeld door de basisschool... waar mijn kleinschoon op school zit. En uh, ik moest hem ophalen, want hij was ziek geworden. Hij ligt nu bij me thuis op de bank te luisteren. En ik zou zeggen, heel veel beterschap, lieve schat. En hier is een plaatje speciaal voor jou. Ik ben verkalen! Verkalen!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 Ik heb een kopje thee gezet, Arme knul van mij Ik kom me straks gezellig bij Ik ben verkalen verkales. Verkales. Ik ben verkalen terug naar bed Ik heb een kopje thee gezet, Arme knul van mij Ik kom me straks gezellig bij Ik ben verkalen <telling> Domen met camilla, Het zweet loopt van mijn rug en billen Ik heb 43, De koorts die stijgt Straks ga ik nog dood Dan ga ik gillen Mijn bij speelt ook weer op Het is net of dat ronding steeds groter wordt En die pillen Maken me depressief Nog even en ik word radioactief Nou, ik ga toch even de dokter billen horen Want zo hou ik het niet uit Ik ben verkouden! Ik ook niet boek. Met dokter Akeman? Ja, uh, uh, nou, met mij nog een keer Zou je nog eten. Ik ben met Automatische antwoordapparaat van Dr. Ackerman. Oh. Dr. Ackerman is vandaag niet aanwezig. Ja, nou, mijn zoekjes zou we nog één keer langsweer nog komen, want ik ben een beetje missen, mok. U kunt uw voodschap iets spreken, naar de fiets hond. Ja maar waarom komt u niet dan? Nou, dat zit zo, Ik het best verkouden, Nou, het is weer fraai, hoor. Probeer een klein beetje fatsoen in de uitzending te houden, waar komt ze met dit dan? Ja, het is de uitzondering die de regel bevestigt. zo? Oh, ja, dat ja nou, zo is het toch? Ja, zo werken die dingen. Vreselijk. <laughs> ah, mijn kleine jongen, hou op jij. Vreselijk. Ja, ja, tuurlijk. Vreselijk. Ja, ja, ja. We ja. gaan ja, houden door echte muziek. Ja, natuurlijk. Simply Red. Money's is too tired to mention. Is too tight to mention Was dat van Simply Red? Jawel. En uh, we gaan nog eventjes naar de uh, artiest in het licht, dames en heren. Ja, ik zei het al, de opbrengst is een beetje pover vandaag, vond ik. Tenminste van echte, bekende, grote artiesten. Uh, er zijn wel allerlei namen, dat je denkt van... Oh, nou, dat zegt mij helemaal niks, dus dan neem ik die ook niet op in het lijstje. Maar ja, goed, geeft niet. Allemaal goed. De volgende is eigenlijk helemaal geen zangerd. Nee, de man overleed op... Maar ik zal dat straks even precies vertellen. Ik zal dat straks even, uh, nog even opzoeken precies hoe dat zat. Maar zijn naam is Ger Smit. En dan zegt u natuurlijk nooit van woord. Nee, toch wel. U heeft hem heel vaak gehoord zelfs. Uh, de man was stemacteur. En stemacteur, dat wil dus eigenlijk zeggen... dat hij zijn stem leende aan... Nou ja, bij films en dat soort dingen meer. Maar hij speelde ook een rol in een kinderserie. Nou, zo. Dolly zal wel denken, daar ben ik de oud, de te jong voor. Dat heb ik nooit meegemaakt. Nou, volgens mij wel. Uh, Beginnen uit de jaren zestig had je een televisieserie die heette Mick en Mak. Uh, werd uitgezonden door De Vara. En daar zat deze man dus ook bij als de, uh, zeg maar, de ene helft van het duo. Hij heette. Uh, Volgens mij Mick. En de Mac, dat was Donald Jones. Dus dat was een heel leuk duo. En dan had je nog Oma Tingeling. Die zat er ook in. Dat was Dolly. En ehm... Uh, nou ja. Dat was Magda Jansens En dan had je nog een meneer... waarvan uh, ik even de uh, artiesten kwijt ben. Jan Rattel, denk ik. dat Nee, het was niet Jan Rattel. Het was een andere man. denk ik even kwijt. Zoeken we ook nog op. Ehm... Um, en die meneer die had altijd een hele uitgesproken manier van... O, wat ik wil wilt u uw huisje verkopen? Weet je wel, op zo'n manier. Als we echt overdreven uh, acteurs zijn en zo. Maar goed, ik weet even niet hoe die man heette. Maar dat doet het niet. Toe. Uh, in ieder geval, Mick en Mark dus. Ger Smit en Donald Jones. Um, die gaan we even draaien. Ja, dat is gewoon leuk. Ik zie hem hier trouwens wel staan met... Uh, hoe heet hij ook weer Frans, uh, die, die met uh, André van Duin samenwerkte. Ja, dat klopt, dat vergeet ik nog te vertellen. Hij ja. wordt, maar dat zag ik zo nog even. Oké, oké. Okay, okay. Artiest in het licht. Wij zijn Mick en Mak. Malle zaken, grappen maken is ons zorgeloze vak. Wij als kinders, vrij als blinders, wippen wij van hak op tak. Die is op verzetjes, krijgt deel van Mick en maar hier zijn we al. Tot je dienst. Onze benzinepomp heeft alles. Wat wilt u hebben? Lucht? Oh, Mick, pomp jij meneer zijn achterband even op? Oké. Hoe de je heel start met gieren, laten we maar gieren van de plet. Zie je een stort beneden plet, ze trekken iets aan van zijn gespet. Want de regen droogt zijn en een lacht zich krom. Als ik met mijn trouwe vriendjes zeng in de kom kom. Zijn Mik en Mak malle zaken, gappen maken, mis ons zorgeloze vak. Blij als kinders, vrij als vlinders, wippen wij van hap op tak. Wie verzot is op verzetjes, krijgt zijn deel van Mik en Mak. Hoe je een klap, voor zachtjes je stappen, doet er een zeepaas op de Staat er een leeuw met grote happen, Met pudding te eten met goede zin. Zie je een spitsmuis op het spitsuur die op een bromfiets keihard weest? Dan heeft wie net nog zijn geweest Ik wat doe je nou? Sta je nou nog te pompen? Ja hoor, ik pomp lekker Pomp, pomp, pomp Hou op pomp. joh, kijk uit, die band is al dubbel pomp. dik Oh! Ah. Zo jongens, hebben jullie weer wat verkocht? Nou oma, D dat is te zeggen Zeg, daar staat er op een mobiel met een lekke band En waar is de klant gebleven? Oh, daar vliegt die oma, hij is gaan vliegen En dat gaat veel sneller, en nou is hij heel thuis Dag klant, goeie reis ja. <laughs> ja, dat is een heel leuk uh, stukje. Ger Smit, trouwens, dames en heren. Hij is nog uh, of van een ander punt heel beroemd. Hij was namelijk ook een van de belangrijke stemmen uit de Fabeltjeskrant. Uh, um, hij deed uh, Bordewolf, deed hij. Hij deed uh, Louis de Vos, dat was hij ook. Uh, hij deed uh, mijn. Nee, dat was hem niet, volgens mij. Ja, zeker. Ja, ja, Mijndert Mijn het paard. Ja. Mijndert het ja. paard. En natuurlijk uh, Willem Bever. En uh, Soef de Haas. Soef de Haas deed hij ook. Ja, ja. ja. En Mira Hamster. In ja, het begin. In het begin. Het begin. Oh. Oh. En Gerrit de postduif. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En Bordenwolf. Ja, zeker. Die had ik al genoemd. Oh, sorry. Let hem toch eens op. Ja, nou ja. Verdomme. Je vertelt zoveel. Ja, dus uh, dat was hem dus ook. En uh, hij heeft dus zijn stem aan heel veel stem. Uh, uit. Types uit tekenfilms en series en zo geleek. Gerstmid, dus vandaag. En het was. Was het nou zo? Nee, het is een sterfdag vandaag. Ja, nee, je zocht nog even naar wat andere acteurs. die bij Mick en Mak hadden meegespeeld. Maar dat was onder andere Rudy Valkenhagen. Ja? als kapitein Brulboei. Ja. En uh, Albert Mol als uh, Indiaan Zure Zebra. Ja. Aart Staartjes deed er ook aan mee, Eskimo ja. Ja. en uh, Lou Steenbergen van die speelde minister van Verkeer en Waterstaat. Ja. Nou ja, zo waren er toch wel heel wat grote namen. Uh, Corwitsge uh, die deed mee als Pipo de clown. Ik weet niet of daar vandaaruit weer een eigen serie van Pipo de Clown is ontstaan. Nee, dat, nou, weet dat jij zal misschien wel Mick en Mack was toen de tijd de opvolger van Pipo de Clown. Dus oh, het was andersom. Ja, oké. Ja, die waren toen de tijd de opvolgers. De serie werd overigens wel geschreven door dezelfde schrijver als Pipo de Clown, Wim Muldek. Ja, dus, ja. Ook okay, okay. Goed. Nou, nou Sef, maar, dan weet ik nog niet wie die meneer, uh, meneer Humdrum was. Staat oh, dat wie? Nou, zit ik. Ik naar met Humdrum. Nou net, uh, humdrum, humdrum ik eruit. heette die okay. man. Dat heette de buurman. Meneer Hamdrum, Hamdrum, Hamdrum, Hamdrum. Ja. Uh, okay. En die zei altijd van: uh, Oma, tikken, ik wacht, ik wil uw huisje, huisje verkopen. Uh, dat was uh, Jan Apon. Jan Apon. Ja. Ja. ja. Kijk, ja. Dus, zo ja. zijn we er weer. Ja. Ja. We zijn er weer. Zo is het. Het verhaal is weer helemaal rond. We kunnen het loslaten voor een jaar. Zo ja, is dat. Blokken zijn onverbiddelijk. We kunnen hem helaas niet helemaal draaien, denk ik. Maar we laten hem nog even doorlopen. Clarence Clemens. En de... Uh, met het nummer Saving Up. Tot het nieuws en het weer van 1 uur.